Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een soldaat gearresteerd... die van plan was een aanslag te plegen op een militaire basis. De moslim van 21 zat in een motel in de buurt van de basis Fort Hood... en op zijn kamer zijn wapens gevonden en materialen om bommen mee te maken. Volgens de politie in Texas heeft hij toegegeven... dat hij bezig was met het voorbereiden van een aanslag op Fort Hood...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 Daarnaast is een kwaad over enkele passages in het boek, waarin zijn staatsgreep in 1980 negatief wordt beschreven. De president spreekt van geschiedvervalsing en eist rectificatie. Alle exemplaren van het boek zijn in beslag genomen. Het ministerie heeft beloofd dat alles voor de start van het nieuwe schooljaar is aangepast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 Het weer, wolkenvelden. In het midden en zuiden kan tijdens opklaringen mist ontstaan. Minima rond 12 graden. Overdag overwegend droog en vrij veel bewolking. Vooral in het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 landen in maart. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Laten we vooral de vraag van Joep niet vergeten. Die wil graag weten waarom er zoveel eerste klas coupés zijn in de treinen. Want als hij reist, dan is de eerste klas... Uh... Het eerste klas deelt nooit vol en de tweede klas delen wel. Dus waarom, wie bedenkt dat? Wie bedenkt die verhoudingen? 0800 1121 En Anne wil graag weten wat het verschil is tussen een ochtendjas en een kamerjas. En ik vind dat een goede vraag. Dus uh, als je een antwoord weet 0800-1121. Je kunt trouwens ook altijd eventjes mailen als je dat makkelijk vindt. Aan omroepmax.nl. Alleen het zou een heel saai programma worden als ik alleen maar antwoorden voor ging lezen. Dus zet je telefoonnummer er even bij, bellen we je terug. Hoef je niet de hele tijd proberen er tussendoor te komen als het druk is. En dan kun je toch even je antwoord geven. Dus omroepmax.nl Of even twitteren via apenstaatje Nachtsuster En kom eens een kijkje. Je nemen op de chat. Want daar zit een clubje mensen mee te praten tijdens dit programma. De chat vind je via www.nachtzuster.net. En dan gewoon even de chat aanklikken, zo eenvoudig is het. Uh, even kijken, want er is nog een vraag die openstaat. En die was van Eline. Die wil eigenlijk alles weten van um, uh, bliksem. Dus hoe zit het met de plus en de min van de wolken en de aarde bij, uh, bij onweer? En hoe zit het met horizontale bliksembollen? En vooral, hoe hou je die buiten je huis, 0800-1121. En uh, dan zojuist de vraag over Pleet. Want ik had Herman aan de telefoon en die had drie bekertjes... en daar stond op dat ze van Pleet waren. Maar wat is dat? P-L-E-E-T. Als je Herman kunt helpen met een antwoord op zijn vraag... bel dan gewoon even 0800-1121. Dit is het regend zonnestralen van Act en de Munnik En dat gaat over Herman...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 Rauldo was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op een regent als altijd, maar het regent en het regent zonder stralen. Een week geleden. Amsterdam. Had hij zijn leven overzien, en nog zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongenstromen was alleen het al oud worden gehaald. Oh, oh, oh, rustig ademhalen.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 Meer. Kan dus gaan waar iemand werkt. The bottom of Ik moet uh, eerlijk zeggen dat ik het het mooiste liedje van Acta en de Munnik vind. Het heet Het Regenzonnestralen. En uh, het gaat dus over Herman, die inderdaad in het liedje wel iets verkocht. En dat was dan zijn auto. Maar de Herman die ik net sprak, die was nog bezig dingen te verkopen. En in ieder geval zat hij zo uh, om drie uur s'nacht zich af te vragen... wat het betekende dat er pleet op drie van zijn bekertjes stond. 0800-1121. Janne, uh, Janne. Jan. Ja, achterin. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Kijk, dat is altijd fijn om te horen. Ja. En ik hoor een zachte G. Een zachte G, dat klopt, ja. Waar kom je vandaan? Uit het zuiden van het land. Nou, wat een verrassing. Mooi, hè? <laughs> ja, precies. En waar zit je nu? Want je bent onderweg, zo te horen. Ik ben onderweg. Ik ben onderweg naar Benidorm. Oh, eerlijk? Uh, ja, lekker, hè? Ga je op vakantie? Nee, ik ga uh, 64 mensen wegbrengen naar bidi Niet waar. Je rijdt nu. Maar je, nee, wacht, wacht even. Je rijdt nu niet met een bus met 64 mensen en je bent aan het bellen met Radio 1. Dat kan niet waar wezen. Ja, inderdaad. Maar <laughs> Maar slapen die de niet? Ja, maar slapen die dan niet? Ja, die slapen. En <laughs> dat, worden de, dus, dat hoop ik. Dat ja, hoop ik voor. Maar, worden die niet wakker dan als de chauffeur een beetje met Radio 1 ligt te lopen bellen? Nou, misschien, ik weet het niet. Het kan je ook niet ik schelen Ik ga het dan dadelijk ook. vragen. Ik denk, ja, als je onderweg bent, het duurt even. Je moet ook wat te doen hebben. Hoe laat ben je vertrokken dan? We zijn gisteravond vertrokken in Eindhoven om half zeven. En waar zit je nu? Ik zit nu tussen Dijon en Lyon. Hé, maar heb je dan, dan luister je inderdaad via de computer. Ja. Wat cool. En dan kun je, je helemaal hè? tot Benidorm kun je luisteren. Zo ver als ik wil, over ja. heel Europa. Het is mooi hè dat ik daar nog zo enthousiast over kan zijn. Super. Ja, ja. En, en allereerst, voordat we, voordat we zo ergens aan beginnen, ik wil je een compliment maken over je programma. Want met jou blijven we wel wakker. Ja, dat is nou, altijd. Ik. En da ja, daar doe ik het allemaal voor. Ja, ja, want ja, als ja. jij in slaap zou vallen met die 63 ja, ja. mensen aan boord. Kennen we niet maken. Nee, hè? dat is voor niemand leuk. Maar, nee, uh, dan dan rijden al die mensen naar Benidorm al oh, wat verschrikkelijk en die laat je dan uit en die mensen die zijn allemaal stram en door elkaar ja. geschud en uitgeput komen ze in Benidorm aan. Nou. Maar dan kunnen ze op het strand gaan liggen uitrusten. Maar wat ga jij ja. dan doen? Dan gaan we twee dagen in een hotel. Mijn collega en ik. Ja. En, uh, dan gaan we de, na twee dagen gaan we weer terug. En, en jouw collega, dat, is dat dan de hostess? Of is dat uh, een andere buschauffeur nee, dus waar beetje, je mee afwisselt? Wij zijn, wij, wij zijn allebei chauffeur, we zijn allebei host, we zijn allebei gastheer. Ach. Uh, we verzorgen de mensen van een kienavond. We hebben gisteravond een kienavond gehad met als hoofdprijs, en, en bij hoofdprijs een fles Spaanse wijn. Oh. die we van de vorige reis gekregen hebben in het hotel waar we gezeten hebben <laughs> en uh, ja, zo vermaken we de mensen een beetje. Ik heb uh, Morgen vroeg om uh, kwart over zeven zet ik een cd'tje op met uh, kippengeluiden en een haangeluid wat, uh, wat ik to toevallig nog gehoord heb dat in Den Helder niet meer mag. Oh. Maar oh, dat doen wij dus bij ons en dan worden we wakker met vogeltjes en dan gaan we ontbijten. En dan geven we de mensen een bakje koffie, dan geven we ze de gelegenheid om eventjes de benen te strekken, een sigaretje te roken. En dan uh, na een minuutje of twintig, 25, dan gaan we weer verder. En zo vervolgen we onze reis richting Benidorm. Ik had natuurlijk wat beter op moeten letten. Het is vast een hele domme vraag. Maar waarom mag je in Den Helder geen kip- en hanengeluiden meer laten horen dan? Heb je het nieuws niet gehoord gisteren? Nee, ik heb het niet gehoord. Er is een, even... een verbod in Den Helder. Nou, dat ik dat gemist heb, het hanenkrijvenbod. Jammer. Hoe zou een hanenkrijvenbod? Ja, ik heb het ook maar gehoord. Uh, dat schijnt in bepaalde wijken in Den Helder. Schijnt, uh, oh, uh, echt? Gewoon, gewoon echte tagen. hanen? In echt, de... Echte hanen, ja. In de woonwijken? Ja, in de woonwijken. Ja. Nou, dat werd tijd ook. Ja, inderdaad. Mensen met een haan ja. midden in een Phoenixwijk. wijk <laughs> Wie denk je dat je bent, dat je buiten woont? Nou... Je gaat dat kan niet. Nee, maar dan stel je voor, weet je, dan ga je in, een, in, een, uh, in zo'n leuke wijk wonen, waar veel mensen met kinderen, want dan denk je, dan kunnen ze lekker buiten spelen. Ja. En dan heb je zo'n buurman, die ja. zich eigenlijk diep in zijn hart nog verzet tegen het feit dat hij in een woonwijk woont, want hij had eigenlijk graag een boerderijtje buiten willen hebben. Ja, en ja, die hebben begint, een aan. Ja, die begint waarschijnlijk met kippen voor de eitjes. Ja. Ja. En op een gegeven moment blijkt een van die kuikjes een haan te zijn en voordat je het ja. weet wordt de hele, de hele woonwijk wordt iedere ochtend wakker. Ja. Dat is toch ja. verschrikkelijk. Ja, dat kan niet. Ja, nou, het met is dan allemaal met een helder. Dan de... is het tenminste rustig. En, en ik haan schijnt ontzettend lekker te zijn op een bedje van rucola met een sausje. Ja, ja, ja. Volgens en... mij wel, ja. <laughs> nee, joh. Oh, is echt verschrikkelijk. Als je dat, want... We dwalen af. Nee, maar ik vind het ook altijd zo zielig. Want beesten, dat ligt altijd zo gevoelig bij mensen. Ja. Er zijn echt zoveel burenrussies. Om, omdat sommige mensen, die zijn zo verschrikkelijk dol op hun kat. Terwijl andere mensen alleen maar verschrikkelijk veel last hebben van die kat die de plantjes uh, omvult om, Als die uh, de tuin van de buren als kattenbak gebruikt. Ja. En zo is dat natuurlijk met kippen en hanen ook. Het is hartstikke leuk als je ze zelf hebt. Ja. Maar als, ochtends, als het licht wordt, wat zo midden in de zomer half vijf kan zijn... Dan, uh, dan word je niet blij van een haan bij de buurman. Goed, maar in ieder geval, inderdaad, we dwalen af. Jij uh, maakt straks de mensen die nu lekker liggen te slapen onderweg uh, heerlijk naar vakantie. Die maak jij straks wakker met uh, kippen en hanen. Ja, die... kippen en hanen, wij de vogeltjes geluiden. Ja. Kijk, hè, nee, maar dat is dan allemaal heel sferisch en dat hoeft ook niet ja. om half vier. En, uh, en de kineavond, vroeg ik me even af, is de kineavond ja. dan tijdens het rijden? Of stop je dan aan Ja, om te tijdens het rijden. Ja. We, we verkopen kaartjes, we verkopen kienkaartjes. Die zijn gewoon te koop bij de Action. Oh, sorry, nou heb ik een naam genoemd. Ja, gewoon nou koop. dus geen reclame hoor. Ik denk niet dat er ja, ja. mensen naar de Action gaan om kienkaartjes te kopen morgen. Nee, ja. nee. Maar die zijn gewoon te koop. die verkopen we voor een euro per stuk. En uh, mijn collega of ik, degene die dan niet achter de stier zit op dat moment, die pakt de telefoon. En we hebben een zak met, uh, met, uh, met van die schijfjes van, van de bingo. En er zitten nummertjes op. En dan gaan we nummertjes oproepen. En dan uiteindelijk komt er van boven of van onder komt er een grote luide bingo. En dan mag diegene die naar voren komen of naar beneden als hij boven zit. En dan uh, is het een kwestie van de kaart controleren en uh, de prijs in ontvangst nemen. En dat is, uh, ja, dat zijn gewoon prijsjes van niks. Maar het is gewoon voor de gezelligheid. Je, je bent weer een paar kilometer opgeschoten. En uh, ja, mensen die leren elkaar een beetje kennen, en dan krijgen een beetje een ongedwongen sfeer in de bus. En, uh, ja, op weg na de vakantie is het altijd uh, lang leven de lol. En terug is het uh, ja, zijn we er nog niet. Of uh, uh, uh, wat duurt er nog lang en uh, weet ik allemaal wat. Maar dan, ja. dan proberen we er ook iets van te maken. En, uh, en zo komen we de nacht een beetje door, en zo hebben we de mensen een beetje slaap gezust en slaap gezongen. We hebben vanavond de filmpje gekeken en uh, om half twaalf het licht uit en dan is het uh, slapen. Oh, dat vind ik een mooie tijd. Ja, hè? Ja, dat vind ik echt een mooie tijd. Ja. Maar... Uh, maar ik dacht even dat je die hele bingo organiseerde... rondom die ene fles wijn, maar er waren nog meer prijzen. Nee, dat, nee, dat, dat, dat even is even duidelijk. Maar de hoofdprijs is een, is, een, is een fles wijn. Als je hele kaart vol hebt, krijg je een fles wijn. Dat is echt, dat is een hoofdprijs. Nou, dan, kun je, ja. dan kan die hele vakantie valt erbij in het niet. Een, uh, een Spaanse chateau de migraine. <laughs> nou, dat is een dure. <laughs> ja, zeker. <laughs> Goed, Jan, ik hoor het al. Het is gezellig bij jou in de bus. Ja, ja. Hey, en die collega van jou, wie is dat dan? Ja, dat is Jurgen. Ja, en is Jurgen een beetje te pruimen? Want eigenlijk moet jij dus bijna verplicht op vakantie met Jurgen twee dagen. Ja, ja. We zijn, uh, wij zijn al. Uh, uh, dan moet ik niet liegen. Wij zijn al zeven jaar collega's van elkaar en we rijden al zeven jaar rijden we de pendel naar Benidorm. Oh, oké. Okay. Dus dat. Dus, uh, wij zijn uh, bijna vader en zoon, uh, broer en broer. Ja, noem het maar op. We zijn, zijn uh, ja, ja, je, wij, je zou het vriendschap kunnen pizza. noemen. Ja. ja ja. We kennen elkaar door en door. Hergelukkig. Ja, Nou, En um, uh, waar belde je eigenlijk over, Jan? Nou, hij, hij wist het verschil tussen een kamerjas en een ochtendjas. Dat heeft hij me net uitgelegd. Maar hij zei, ik ga naar mijn mandje, want ik moet dadelijk om half vijf moet ik weer achter het stuur. Dus ik zit nu eigenlijk met de, de, de jurgen weet het verschil tussen de ochtendjas en de kamerjas. Ja, en dat mag ik nou vertellen. Dan maar, maar, maar, ga ik nu uit de tweede hand... Dus het is altijd ja. he, Kun je dat spelletje telefoneren? Dat je dan iets in het oor van iemand vertelt en die moet het weer doorvertellen. En aan het einde is het een ja. heel ander verhaal. Maar ik ben benieuwd ja, het... of het uh, via Jurgen, via jou dan nog goed komt. Okay. Te doen. Want zo ingewikkeld kan het bijna niet wezen. Nou, kom maar door. Nee, maar dat, dat is wel een goed idee van morgen vroeg in de bus even te doen. Even telefoneren? Ja, even telefoneren. dan het verhaal door, door laten vertellen, ja. Ja, dat, ja ik, weet je, ik verzin het gewoon waar je bij zit. Ja, nou. Ik zou ik zo'n zo bus vol mensen zou ik best kunnen vermaken, denk ik. Ja, Helemaal naar Benidorm. Ja. ja, leuk. Dus, Morgen, dan begin jij links achter jou. Wie zit daar? Wie zit daar? Uh, ik, er zit een ex ja. Allebei de ogen dik. Ja, gelukkig. Ja, ze best, ja, best we zien er best intelligent uit. Ja. Oké, okay, nou dan begin je daar en dan doe ja, je de zin. Uh, soms verlies je je rechter, soms je linker schoen. Maar in ja? Benidorm is gelukkig altijd wat te doen. Die zin dan doe je die, en dan kijken of die, die, die de hele bus ik... door kan. Ja, die schrijf ik zo op. Ja. En uh, ik laat het je op een of andere manier wel weten of dat niet doorgekomen is. Ik ben nu al benieuwd. Maar, maar, <laughs> <laughs> maar uh, uh, het verschil tussen de ochtendjas en de kamerjas, de vraag van Anne. Nou, nou, kom maar door. Ochtendjas, luister. Een ochtendjas, die trek je aan als je uit je bed komt over je nachtkleding... of over je blote lijf als je bloot in bed ligt. Ja. Dat is een ochtendjas. Ja. En dan ga je de ochtend mee in, dan ga je mee ontbijten... dan ga je mee naar de badkamer, dan, dan wordt het een badjas. Ja. ja, zo kan ik het ook. En dan ga je ermee naar de, ja. kamer, en dan en dan naar de kamer en dan wordt het een kamerjas. Nee, en dan wordt het een. Nee, dat is natuurlijk onzin. Een ja. kamerjas, ja. zo zegt Jurgen het. Een kamerjas trek je over je gewone kleren aan. Nee, maar dit slaat toch nergens op? Dat heeft toch niks met het voorwerp, de jas, te maken? Wat nee. je, weet, de, de, de, de, dan kan het dezelfde jas zijn. Ah, luister. Vroeger ja. was het zo, zo zegt de, de overleving Jurgen het. Vroeger was het zo dat de, de notabele en de wat rijkere mensen droegen een kamerjas om de uitstraling uh, te bewerkstelligen. En ze deden Colbert deze uit en de kamerjas deze aan. En dan, de kamerjas was vaak van zijde. Ja, en een kamerjas, daar ga je natuurlijk niet mee naar de, naar de winkelboodschappen. Dus maar dan, dan, dan ontving je mensen in. Of daar, daar deed je je werk mee in je werkkamer of dat deed je niet. Maar, maar uh, dat, dat is het principe, zoals hij zegt, van een kamerjas En hij kan het weten. Waarom kan hij het weten? Waarom is Jurgen een kamerjassen-expert? Nou, hij weet alles. Echt waar? Hij weet echt alles. Heerlijk is dat, hè? Hij, het is, uh, het is een, een, een, een lopende encyclopedie. Het is gewoon jammer dat hij af en toe moet slapen. <laughs> Anders kon hij gewoon dit hele programma bij de hand blijven om uh, antwoorden te geven. Maar... Ik, eh, ik zorg ervoor dat als we volgende week weer in de gelegenheid zijn om ergens een antwoord op te geven, dan zorg ik daar hij op het stuur zit en dan ga ik naar bed. Ja, nou ik denk het niet. Ik denk <laughs> dat jij het dan graag wil horen Jan. Maar, maar, maar de kamerjas moet ik dus eigenlijk zien als een soort uit krachten gegroeid Colbertje. Nou nee, ja, dat, kan, dat kan misschien kunnen. Kijk, ik kan mezelf ook zo voorstellen dat de, de notabele en de wat rijkere mensen, dat die dan misschien ook bang zijn dat ze eventueel als ze een sigaartje opsteken wat afknoeien op hun kleding, die ze later weer moeten dragen op een of andere vorm of op een of andere gelegenheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat vroeger in die grote landhuizen waar die grote heren in woonden, dat daar eh, bijvoorbeeld eh, niet zo heel veel verwarming aanwezig was. En dat ze dan in principe om de couvert te sparen en om daar geen vouwen en, en, en kreukels in te krijgen, dat ze dan die satijnen kamerjas aandelen. Maar mijn collega zegt, hoogzakelijk was het om een bepaalde uitstraling. Ja, ja. En, nou, en die ik... droegen ze dus gewoon over hun eigen kleren. Ja, maar dat was niet zeg maar de ochtendjas waar je eigenlijk niet, uh, niet in gezien wilde, wilde worden. Nee, dat was niet. Want de ochtendjas bedekt in principe het, het hele lichaam. En dat is ook van een andere kwaliteitsstof. En het is vaak uh, in ochtendjas neem je vaak. Ja, je, wat tegenwoordig wordt, is, is loopt iedereen in de ochtendjas. Kijk naar die, naar die, die, die, die, sauna's en kijkt naar die, die, die, die, die, die, en, die, die, die, die, die clubs. en weet ik al wat. Dan loopt iedereen in zo'n witte badstofjas tot aan de enkel. Ja, maar... maar dat is niet te vergelijken met een satijnen of met een zijde kamerjas. Nee, Kijk, precies. Afspraak, maar maar -jij, gaat dus vanuit, jij gaat er dus vanuit dat die, die notabelen waar jij het mm -hmm. over hebt, die hadden en een ochtendjas en een kamerjas. Dat weet ik niet. Dat hebben ze mij niet verteld. Maar ik weet wel dat de kamerjas diende om over eigen kleding te dragen. Oké, okay. nou ja, is die... Kijk, En als zo'n vent dan uh, voor de deur staat en zijn vrouw komt net uit bed en die heeft haar ochtendjas aan en hij doet de deur open in zijn kamerjas en er staat een inspecteur van politie voor de deur, ja, dan mag je wel spreken van puur toeval. En dan, dan maakt het toch volgens mij niet meer uit wat, hoe laat het is of hoe vroeg het is. Kijk, en als er dan links om de hoek bij de buren ook nog een haan gaat kraaien op nou, dat dan moment, dan weet Nou, dan weet je wel denk... hoe laat het is. <laughs> ja, precies. Nou ja, ik vind, als Jurgen het zegt, dan zal het wel waar wezen. Ja, kun je daarmee leven? Ik zal wel moeten, Jan. Ja? Je bent alles wat ik heb. Hé, <laughs> hey, ik hang ja. op, want Nel ja. die wacht inmiddels anderhalf uur, geloof ik. Nou, doe Nel een hartelijke groeten en uh, wellicht uh, zien we of spreken we elkaar de volgende keer. Oké, okay, uh, als jij zo vriendelijk wil zijn om voorzichtig te rijden naar Benidorm... dan wens ik je een goede reis. Altijd, dank je wel. Dag Jan. Dag hoor. Hoi. Nel. Ja. Hallo. Hallo. Je krijgt de groeten van Jan. Ja, ik hoor het. Mag de groeten terugdoen. Ja, nou, ik ga hem niet weer terughalen, want dan ben ik zo weer anderhalf uur verder. weer anderhalf uur bezig. Nou, ik heb, een, ik heb wel even genoten. Ik vond het wel leuk. Oh, gelukkig. Ik uh, literair gezien heeft dat flutboekje... Toch nog iets goed. Het maakt een hoop los, hè? In inzin moet je niet hetzelfde woord zo kort achter elkaar gebruiken. Dat oh. is de eenvoudige oplossing. Ja. En kamerjas heeft hij gelijk in. Dat waren natuurlijk eh, opgestelen en weet ik. het had je van die zijde jassen, maar mijn vader had er ook een. En het was geen landheer. Dus <laughs> maar wat had hij voor kamerjas dan? Nou, als, als je schrijft zelf, en eh, hm. als je ook eh, ja, leest, dan moet je altijd proberen om niet ochtendjas en kamerjas in één zin, dus twee keer ochtendjas, te gebruiken. Nou, dat vind ik wel een goeie inderdaad. Alhoewel er natuurlijk allerlei constructies mogelijk zijn dan als ze zeggen van... Uh, de, de mevrouw en de meneer hadden allebei een ochtendjas aan. Dan ben je eigenlijk al klaar. Ja, maar in één zin. Ja. het ja, literair gezien beter om niet dezelfde woorden te gebruiken. Nee. Ja, zou dat, dat het geweest zijn dan? Want het klonk oh, niet alsof dat boekje literair een beetje onderbouwd was. Ja, het was een flutboekje. Ja, dat maar toch, hè? He? Ja, het is wel een boekje. Dus het is, ja, daarom, is in ieder geval maar de, de staan enige. soms in die flutboekjes toch ook nog wel goede zinnen, hoor. Nou, zeker, inderdaad. En dat is dit. In wezen is het goed. Zouden er nu nog mannen zijn met een kamerjas? Hé? Eh? Zouden er nog veel mannen een kamerjas dragen tegenwoordig? Nou, ik denk het wel. Ik heb er hier twee hangen. Echt waar? Ik heb een paar mannen gehad en die droegen altijd, s'avonds als ze eventjes uh, ja, rustig wilden zitten en gebaat hadden. Ja, ik heb twintig jaar in Indonesië gezeten, ja. daar draag je altijd, uh, droegen die mannen op terrassen altijd een kamerjas. Oh. Morgens vroeg, als ze heel vroeg en niet vroeger weg hoefden, ja, dan deden ze dat ook even. Ja. En maar, de, maar daar zaten er dan kleren onder? Ja, in ieder geval. Een, uh, ja, je hebt ze wel met kleding ook. Oh. dan Iemand die zit, die trekt zijn jasje uit. Je kunt het op de film zien. Ja, ja Doe dat is jasje ja. uit en dan doen ze zo Even zei, de camera aan. Overheen. Ja, dat is dan dan natuurlijk als je, als, je is vaak, als je net de kleding draagt en je doet het jasje inderdaad even uit. Ja, en er zit wel dat wat in. Het. Maar in dit geval is het gewoon dat het, het, het volgens het woord. Is het beter, als, als je dit, uh, leest het zelf maar, ochtendjas, en hij en zij komt in zo'n ochtendjas, kijk, als je dan even de klemtoon legt, dan krijg je twee woorden achter elkaar. Ja. En dat klinkt niet goed. Nee, Kun daar is zelf Ja. En een en, en, en ochtendjas en een duster is eigenlijk hetzelfde? Nou ja, je hebt zoveel woorden. Ja. Tegenwoordig kimono, kamerjas, ochtendjas. Duster, peignoir. Ik was 19 jaar en toen maakte ik mijn uitzet voor Indonesië. Nou... Dan kreeg ik een briefje, je moet een, hoe heet het, een pennewaar maken of een duster. Ja. Waar? Heb je dat gedaan? Ja, natuurlijk. Maar dat was, het, dat was dan niet zo'n dikke badstoffen? Nee hoor. En heb je die Dele nog? Hele dunne, maar ik heb zelf nu nog drie soorten. Drie? Ja, altijd. En, en wat is het verschil dan? De dunne en een dikke. En uit het bad trek ik een ruwe badjas samen tot. Kijk, je kan je nooit helemaal goed droog maken direct. Als je dan een ruwe badjas aan hebt, dat scheelt de helft. Dat is eigenlijk een soort uh, hele grote handdoek. Ja, daar kun je lekker in zitten. Met ja. een badjas kun je even lopen. Ik ben 84 jaar en ik, ik moet even oppassen dat ik mijn benen niet breek met zo'n grote handdoek op. Nee, precies. Nee, dan moet je, het allemaal, een, dan heb je het, het allemaal een beetje op orde. Nou, nou geef het maar aan Anne door. Ik geef het door. Dan is ze misschien gerust. Ik denk het wel. Ik denk dat we eruit zijn. Dat we de ja. badjas-kamerjas-vraag badjas hierbij als gesloten kunnen beschouwen. Ja, maar dit is gewoon even dat de twee woorden achter elkaar ja. niet goed klinken. Dankjewel, Nel. Dag. Ik, vind, ik vond het fijn dat je er nog even op gewacht hebt voor ja, me. Ja, ach, ik, ik heb meegeluisterd even. Ja, gelukkig. Tot de ik volgende keer weer. En ik, ik had de radio aan. Ik en, luister eigenlijk altijd. En welke badjas-penoir-duster heb je aan nu? Ik, ik zit op de rand van bed. Dus, er, dus gewoon in de pyjama. Op, en ik werd wakker. Oh, nou, snel weer lekker oogjes dicht. Dankjewel, Nel. Ja, dag. Dag. 0800 1121. En uh, ik doe eigenlijk altijd na een gesprekje draai ik een plaat die daarop aansluit. Maar uh, zo af en toe dan uh, mag er een verzoekje tussendoor. Het is geen verzoekplatenprogramma. Ga niet bellen met dat je een bepaalde, vraag, uh, uh, bepaalde plaat wil horen. Maar eerder deze avond kreeg ik via Twitter een, uh, een berichtje van iemand. René Arends, zeg ik uit mijn hoofd. En uh, die liet weten dat hij zeven dagen nachtdienst inging. Dus eigenlijk zeven nachten nachtdienst. En ik zeven nachten nachtdienst. Dat lijkt me heel pittig. Ik heb er eentje in de week en daar kan ik de hele week van uh, bij slapen. Maar uh, nou ja, de René heeft er dus zeven achter elkaar. En om hem dan een hart onder de riem te steken, dacht ik misschien kan ik een mooi plaatje voor hem draaien. Want hij vroeg om goede muziek. Nou, daar doe ik natuurlijk altijd al mijn best voor. En uh, goede muziek, dat uh, draai ik graag. Daar ben ik van. En toen zei ik, wat wil je dan graag horen? En toen zei hij, nou, als ik mag kiezen, Spendaal Ballet en True. En um, als je denkt, van, nou, dan gaat ze hem nog draaien ook... dan is dat waar. True is dit. Seems always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Belle en True was dat 0800 1121 dat is ook echt waar het nummer hier van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel vooral met vragen, maar ook met antwoorden. Anne, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik heb een vraag over wierook. Jo. Ja, je hebt het in zoveel verschillende geuren. Ja. En in zoveel verschillende vormen. Ja. Je hebt het in piramidevorm en je hebt het in staafjesvorm. Mhm. Mm maar het zit niet allemaal om een houtje heen, want ik heb hier ook om een houtje heen en dan had mijn buurvrouw die had de laatste hier ook, het was zonder houtje gemaakt. Ja. Dus ik vraag me af, waar komt het vandaan en hoe maken ze het? En uh, ja, ik dacht dat ze het zelfs in de, in de rooms katholieke Kerk gebruikten. Het, het is ook zo, maar het is, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het, ik, ik vind het altijd een beetje hoofdpijnverwekkend. Oh ja! Ja! Ik weet, mensen branden het vaak in huis gewoon voor het lekkere luchtje. Ja, natuurlijk is dus ook. En ik moet eerlijk zeggen dat in mijn tijd toen ik studeerde, was het ook heel hip. Aha. Was, je hoorde je er helemaal bij als je wierook ook brandde. Maar ik, ik vind het, ik krijg er echt hoofdpijn van. Oh ja! Ja, maar dat kan misschien zijn dat ik dan de goedkope versie met iets te veel geurstoffen aanschaf. Ik heb een flauw idee, want je kan het in allerlei verschillende soorten geuren krijgen ja. ook. En wat voor geur brand jij dan? Ik hou het meest van de Indiase. Maar ja, maar dan heb je nog 79 versies, toch? Ik heb geen flauw idee, ik krijg het <laughs> altijd. Van wie krijg, krijg jij het heeft, dan? Uh, mijn zuster heeft bijvoorbeeld Maria Wier ook. Ja. En dat komt weer van de rooms-katholieke Kerk af. Ja. Ja, nou, dat is allemaal helemaal niet zo raar, toch? Nee, dus... Uh, ik vroeg me af, van, hoe zit het er allemaal in elkaar? Gewoon de hele en, uh, geschiedenis van Wier ook. gebruiken ze het voor? Ja, nou ja, 0800 1121. Hoe is het met Coco? Oh, geweldig. Ga je <laughs> wel wakker? Vindt Coco wierook ook een beetje lekker? Ja, vindt hij wel gezellig. Want ik oh. doe niet zoveel natuurlijk. Want ik heb een beetje een groot huis. En dan hangt de geur er wel, maar dan heb je er zelf geen last van. Je zit hier nooit te blaffen van de zoals was hij nooit benauwd of zo? Nee, precies. Nee, want even voor de mensen die Coco nog niet kennen... al kan ik me niet voorstellen dat die er zijn... maar Coco is jouw papegaai. Ja, zeker weten. En die heeft, uh, die heeft dus uh, geen last van de wieren. Ook dat hij een beetje zit, de moord zit te stikken omdat hij... Uh... Nee, brandt het ook aan de andere kant van de kamer... als waar hij zit, hoor. Nee, dan is het goed. Dat is toch even een geruststelling. Goed. En ik wil weten, is het met het armpje van je kindje afgelopen? <laughs> Hoe is het met het armpje afgelopen? Nou, ik, voor de mensen die dat gemist hebben... mijn dochter is twee weken geleden van de trap gevallen... heeft haar armpje gebroken. Ze is drie. En, uh, dus dan moet, je, dan moet je nog pittig hard vallen. En toen heeft ze uh, gips gekregen, moest het na tien dagen af. En toen waren we daar en toen kreeg ze alsnog weer nieuw gips. Oh... En dat werd mij echt zo medegedeeld door de meneer van de gipskamer. Die ging er echt zo even voor zitten. Die zei, ja, ik moet u helaas meedelen dat wij vergaderd hebben met alle chirurgen. En dat er nog eens een keer goed naar de breuk in het armpje van een kind gekeken is. En dat besloten is, ook gezien haar leeftijd, ja dat er toch weer gips omheen moet. En het, dat bracht hij echt alsof het verschrikkelijk was. Maar hij had dus net het gips eraf gehaald... en er staken van die ijzeren pinnen uit. Dus ik ja. was alleen maar heel blij dat er weer gips omheen ging. Want die pinnen, om daar dan nog drie weken tegenaan te kijken... dat had me eigenlijk veel erger geleken... Ja, inderdaad. Ook voor haar, want zij vond het natuurlijk ook allemaal eng en zo. Maar ik zeg, tegen, ik zeg tegen die meneer van de gipskamer... ik zeg, u brengt het nou alsof het heel verschrikkelijk is. Dus wat is het addertje onder, de gras en zei, onder het gras? En toen zei hij heel terecht, daar had ik niet aan gedacht. Iedereen die nu in de gipskamer komt... en die ik moet vertellen dat er weer nieuw gips omheen moet... die heeft de tranen in zijn ogen staan, want het is het begin van de vakantie. Dus iedereen gaat naar Benidorm of een ander lekker luxe oord waar een zwembad is... En daar is het eventjes heel slecht nieuws als er weer gips omheen moet. Maar mijn ja. meisje, ik bedoel, mijn meisje die hoeft voorlopig toch niet te zwemmen. Dus ik ben en ze heeft gips en ze heeft roze gips. Dus daar is ze helemaal intens gelukkig mee. Oh, ja wat leuk! Dat kan allemaal maar tegenwoordig. Het is ook geen gips. Het is gewoon, ze hebben gewoon een rolletje. Een rolletje, een soort van rubberachtig spul. En dat rollen ze om dat armpje. En dat wordt binnen vijf seconden wordt het hard en je bent alweer klaar. Oh, dat is wel mooi. Ja, dus het is, en het is echt lichtgevend roze en ze kan er alles mee. Zo'n kleintje is er heel handig mee. Dus oh, is, dus die pinnen mochten er nog niet uit? Nee, de pinnen mogen er pas over twee weken uit. Het wordt helemaal een feest. Oh. Ja, dat lijkt me wel heel naar. Maar goed, tot nu toe hebben we iedere brug uh, kunnen oversteken... op het moment dat we hem tegenkwamen, dus dat zal nu ook wel weer lukken. Ik hoop het allemaal. Ja, nou ja, ik, ik hoop. Ik maak er wat mee zo. Nou ja, dat is in ieder geval waar, Ja. Nou ja, weet je, het, is, uh, het, had, het had erger gekund. Dat is waar, ja. Ik zou het even niet weten wat, ja, op de hoofd. Maar <laughs> het is wel pittig, hoor, zo'n kleintje dat dan een arm breekt. Je... Nou? Ik dacht dat ze stevige botten hadden, maar dat dacht zij van niet. Ja, ik dacht dat het nogal soepel was voor die kleintjes. Ja, nou, niet soepel genoeg. Nou, ze heeft een fixer, ze heeft een, een, een dreun gemaakt, ja. Maar bedankt voor de belangstelling graag gedaan. Ik Doe. was wel erg nieuwsgierig. Ja, nou... Het, het is dat het, het, het kindje er weer uit was. Het, nu wordt het warm. Ja, precies. En ik heb de geefs gaan jeuken natuurlijk. Ach, hou op. Hou op. Ik, oh, ik, daar maak ik me nu een beetje zorgen over. Maar dat, uh, dat gaan we ook wel weer zien. We en we, we hebben de breinaalden al ingeslagen. Ah, dus dit komt goed. Hey, doe de goed aan Coco. Ik ga op zoek naar de herkomst, de geschiedenis... en alle feitjes die er te melden vallen over Wieren. Heel graag. Ik ben heel nieuwsgierig. Oké, okay, dag gaan Dag. Hoi. 0800 1121. Dus 0800 1121. Als je er meer van weet. Van uh, er ook. Als je een vraag hebt mag je ook bellen en een antwoord natuurlijk op uh, een van de eerder gestelde vragen. Dan uh, ben je ook van harte welkom 0800 1121. Willem, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, er zit wat we hier ook betreft, maar dat bel ik niet voor een heleboel uh. kappen onder het koren natuurlijk. Ja, precies. Je hebt natuurlijk uh, kwaliteitssoorten uh, variërend van heel erg lekker naar verschrikkelijke troep, toch? Ja, inderdaad. Ja. Nee. En die wierook die gebruikt wordt al uh, eeuwenlang in de katholieke kerk. Dat schijnt hele dure wierook te zijn. Oh, echt waar? Ja. ja zo oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat zal ook uh, wel alleen maar bij uh, speciale gelegenheden uh, uh, gebeuren. Dat ze nog maar vroeger was het toen de katholieke kerken nog vol zaten. Dan gingen ze echt met zo'n... Uh, ja, het zijn een soort kooltjes en dat gaat dan in een zilveren bol en daar, en daar slingerde zo'n pastoor ja. dan mee. Ja, ja. Nou, nog steeds toch? Ja. Ja. ja. Maar daar be belde ik niet voor. Nee, waar belde je wel voor? Ik, ik belde voor, uh, ik dacht dat het Ed was die vroeg over plate. Ja. P-L-E-E-T, Ja. Ja, nee, nou, het nou, was niet Ed, het was Herman, maar dat maakt niet uit, ja. Kleed. Die... Herman, ja. Ja, ja. Nou, ik, ik wist niet de, de exacte schrijfwijze, weet ik niet, maar het betekent in ieder geval uh, dat het een laagje is. Dus het kan gaan om uh, zilver of om goud. En uh, meestal om gebruiksvoorwerpen. Uh, uh, en dat het uh, dus een, een laagje is. Dus uh, dat zilver dat is maar een heel dun laagje. En uh, zout golden plates zijn, dan is het maar een heel dun laagje goud. Ja. Dus wat voor gek idee die had over dat omsmelten van die artikelen, ja. uh, volgens mij is dat ten eerste onmogelijk. Ja. En uh, omdat de, de, de, de, de, de temperatuur van het, uh, het aangebrachte uh, zilver is anders uh, dan de temperatuur waarschijnlijk messing. Uh, dus ja, hoe hij dat wil, zou, wil gaan doen, dat weet ik niet. Uh, mm -hmm. Als het uh, antiek is of iets moois en hij wil er echt van houden, kan hij beter naar een uh, antiek winkel. Ja. Dat lijkt, me veel, lijkt me veel verstandiger. <laughs> uh, maar het, het betekent dus uh, laag. En ja, dus is, er zijn nog variaties op, maar die, weet, uh, die ken ik niet allemaal uit mijn hoofd. Maar waarom zetten maar die... ze dat erop dan? Ja, dat de mensen uh, uh, weten uh, dat het dus niet door een verkoper aangeprijsd kan worden als uh, zijnde echt zilver, ook al ziet het eruit als echt zilver of als uh, goud, ook al zou het eruit zien als uh, echt goud. Maar ja, moet, dan moet dan ja, moeten namelijk altijd uh, bij zilver moeten er altijd merkjes uh, in staan. Oh, ja, dan heb je die nummertjes, daar kun je zilver aan ja. herkennen. Maar dit is dan niet echt zilver, dus dan zetten ze de platen uh, op. Ja, oh. dit is dit is de plate. Dus het is een, een, een, een laagje uh, een behoorlijk goede, goede laag wel. Maar uh, tenminste, dit, als het sturling zilver is, dat is de, de hoogste kwaliteit zilver, dan is het uh, dan is het goed zilver. En, maar ja, dan mag er uiteraard uh, geen nummer op staan. Uh, en, en ook niet uh, uh, Sterling, maar er moet uh, uh, plate op staan. Ah. Dat het, uh, ja, uh, ja. Ik weet niet of, als je, of, je het, of je het nu letterlijk kan vertalen. Of je vertaal. Uh, nee, maar apparaat... ik moet bij plait moet ik denken aan plait zoals je het schrijft: P-L-A-I-D. Dan een pleet zoals je, in die spelling is een dekentje dat je ergens overheen legt. Of een, uh, een sprei of een uh, dat je over je bed ja. legt. Ja, ja dus, wat mensen ook al in de auto hebben. Dus het is eigenlijk wel toevallig dat het in de twee vers, de verschillende uh, spellingen uh, ja, van ja. twee verschillende samenstellingen toch wel in de, in de basis een beetje klopt. Ja, maar ik, ik dacht ook dat het anders werd, uh, werd uh, gespeld. Maar goed, uh, misschien kan iemand anders dat nog, nog uitleggen. Ja, maar als hij het ziet staan op zijn bekertjes... Ja. Dan zal je ja, dat toch zo het, wel spelen. Het ging, het, ging, het ging om zilver. Ja, maar hoe weet je dat nou? Nou, hij zei toch dat het om zilver ging? Ja, hij dacht dat het zilver was. Hij dacht dat het zilver was. Want oh. kan het ook nog iets anders zijn? Ja, goud. Maar, maar, maar dat herken je wel, toch? Het verschil tussen zilver en goud ja, zie je wel. Ja, dat, dat, dat, dat herken je wel. En dan zou het er echt helemaal van afgepoest moeten zijn. Of, uh, uh, of van, afge, uh, van afgehaald. Ja, ik uh, vind, dus het, is, het echt... is voor mij heel verwarrend, omdat ik, ik heb een tijdje op een Franse camping gewerkt. Ja. En daar kwamen verschrikkelijk veel Engelsen. Ja. En uh, als die Engelsen dan een uh, biertje bestelden, dan zeiden ze... Ah, bier silver plate. Oh, ja, ze kunnen de, de, kan de plate niet uitspreken. Nee, dan zeiden dus ze silver plate. En dat heb ik, heb ik maandenlang aangehoord. Dus dat zit nog een beetje in mijn geheugen. Dus de hele tijd als het over plate en ja. zilver gaat, dan moet ik wel weer denken aan silver plate. Ja. Nee, ja, zij kunnen de silver plate niet uitspreken. En silver, nee. en silver plate, uh, dat kennen ze heel goed. Ja. Uh, <laughs> en dat is zo'n, ja, bijvoorbeeld, uh, dat, uh, laat ik het maar luxe uh, gebakschaal uh, noemen. Wat gebruikt wordt voor... Uh, uh, IT. Ja. Ik weet niet of, je dat weet, of je dat kent, uh, die, die, die schaal die, oh. uh, die opgebouwd is. Ja. Zo'n zo IT-schaal. Ja. Nou, dat, dat is onder andere ook zilverplate. Echt waar? Ja. Oh. Hey. En hele dure zijn van echt uh, zilver. En anders heb je zilverplate. Oh. Oh. Ja, dat is... en, dan, dat... en dan plate, dus, maar ja, goed, iedereen weet dat weet dat zilverplate dat is. Dus. Uh, dus dan uh, uh, noemen ze het zilverpleet. Maar dat komt ook meer voor trouwens zilverpleet dan, uh, dan goudpleet. Uh, ja, dan precies. Is, dan, is het, dan noemen wij het in Nederland uh, dublet. Nou vraag ik me wel... Oh, oh, dat is ook wel weer handig om te weten. Maar nou vraag ik me een beetje af... Um, want hij heeft 40 cent voor die bekertjes betaald. Die zijn alvast meer waard, als ik het zo hoor. Ik denk ook wel dat die meer waard zijn. Ik weet het wel zeker dat die meer waard zijn. Oh, Eerlijk, voor, het, uh, voor de zilverwaarde zou ik ze zeker niet, uh, niet uh, verkopen. Oh, nee. Maar uh, ja, ik kan natuurlijk hier vandaan niet zien uh, hoe mooi ze zijn. Nou ja, het klonk heel mooi. Hij maakte er geluid mee. En je hoorde aan zijn stem dat hij ze zelf ook heel mooi vond. Dus dan moet hij er nog afscheid van. Ik zie me nu wel een beetje voor, voor me hoe we Herman bij Kunst en Kiet zien zitten... met zijn drie uh, zilverplated bekertjes. Ja, dat, dat, dat kan hij doen. En daar kan hij in ieder geval uh, beter... Uh, uh, worden uitgelegd, beter worden geïnformeerd over de, de tijd waar het uitkomt. dat is ook al heel belangrijk. Ja, precies. Nou, hoe ouder het ben... is, hoe meer het waard is. Uh, maar nu rekenen we ons rijk, want het kunnen ook gewoon drie oude lelijke bekertjes zijn... waar een, een, uh, ja, om nog iets van te maken een laagje zilver omheen uh, gedaan is. Ja, maar dan hangt het ook weer af van, het, van de tijd en ja dat, dat uh, mensen die bij tussenkunst en kitsch werken, die, uh, die, die weten ook, uh, die zien ook aan de stijl, uh, zeg maar uit welke tijd het komt. Ja, het zou wat zijn als er ja. mensen mensen bij tussenkunst en kitsch werkten die er geen verstand van hadden. Ja, nee, dat de zou een slechte de keuze de... zijn. Ja, maar er werken een heleboel mensen, maar de, de een ja. heeft, de, heeft verstand van Art Deco, de ander heeft ja. verstand van oude meesters. Uh, ja, hij moet wel zijn bij de mensen die verstand van zilveren bekertjes ja, hebben. Ja, ja okay. inderdaad. Nou, oh, dan houden inderdaad. we dat even in ons achterhoofd, Willem. Dankjewel voor het bellen. Goed, het is dus een, een laagje van uh, edelstaal over, uh, over uh, een ander materiaal. Ja, en niet, niet smelten. Ja, nee, absoluut niet smelten, nee. nee oké, okay. nou dan onthouden ja. we dat in ieder geval even. Dat kan alleen maar misgaan en leiden tot uh, spijt. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Dag Willem. Ja. Ja, dag en uh, succes met de uitzending. Ja, dat komt goed. Dag Willem. Oké, okay. dag. Zo, even wakker worden met diesel. Down by the silver mine. Ja, je zal er maar zitten hè down by the silver mine. Uh, 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen... als je rondloopt met een vraag. Maar ik wil je vooral vragen om te bellen als je een antwoord weet... op een van de drie vragen die nog openstaan. Leuk trouwens om te weten is dat je op www.nachtzuster.net... terecht kunt als je nog wil weten welke vragen er gesteld zijn vannacht. Dat is echt heel handig, daar staan ze allemaal op een rijtje. Hoef je verder niks voor te doen, alleen maar in te toetsen... www.nachtzuster.net. En de drie vragen waar nog niet over gebeld is... En en waar ik dus wel heel graag een antwoord op zou willen hebben, uh, zijn de volgende. Zo so, uh, wil Joep heel graag weten hoe het zit met de eerste klas coupés. Dan moet er moet toch iemand met verstand van treinen luisteren? Zou zo fijn zijn als er iemand die dat een beetje weet even belt. Hoe gaat die verdeling? Wie bepaalt er hoeveel eerste klas en hoeveel tweede klas coupés er in een trein zitten? En waarom zijn er altijd zo relatief veel eerste klas coupés? 0800 1121. Als je dat weet. En Anne belde dus net met de vraag over wierook. Die wil eigenlijk gewoon weten wat het is. Wat de verschillende soorten zijn. En uh, ja, hoe dat zit met de gebruik in de rooms-katholieke kerk. En waarom we het branden. En uh, ik wil dan graag weten wat het verschil is in kwaliteit. En wat hele dure wierook nou eigenlijk kost. Daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar. En uh, Eline die belde met de vraag over bliksem. Want die weet iets van uh, plussen en minnen bij wolken en de aarde... als het dondert en bliksemt. En uh, die heeft ook het een en ander opgestoken over bliksembollen, Maar wil daar toch nog heel graag meer over weten. Dus als je verstand hebt van bliksem en uh, daar iets over uit wil leggen... bel dan ook vooral even naar 0800 1121. Bernard. Ja, hallo. Goeienacht. Hallo. Ik heb een vraag aan jou. Nou, daar ben ik voor. Jij woont in kampen hè? Ja. En ik uh, twee jaar geleden heb ik mijn platbodem verkocht. Oh ja. En dan kwam ik al een keer langs uh, kampen. Ja. En dan ging ik even provianderen. Wat ging je? Provianderen. Provianderen, ja. Nou, even mijn radio een keer Ja. En uh, provianderen, dat is gewoon uh, eten aan boord halen hè? Ja. En dan zat... Oeh, de radio gaat niet goed, die kaart, die kaart, ja. Wat, wat, wat zeg je daar? Je hoort me nog? Ik hoor jou helemaal prima. Goed zo. Alhoewel je geen hele zinnen maakt, hoor. <laughs> nee. Nee, maar het is tenslotte ook al zeven voor de knop, vier. Ik heb een knop van beradingen moest draaien. Oh, oké. Okay. Ja, geen twee nee, dingen dat, te gaan. als ik dat profiën, die, en dan zag ik daar aan die en een koe hangen. <laughs> wat is dat? heb ik nooit uitleg over gekregen. Eerlijk waar niet? Ik ben, nee, ik ben wel eens aan geweest. Dan moet jij nou zo hoog klimmen tegen die kerktoren en de koe uit de benen. <laughs> ja, maar dat is als je iedere willekeurige kampenaar vraagt naar de koe in de toren, dan kunnen ze het je vertellen hoor. Nou, ja, maar ik ben geen willekeurige kampenaar. Nee, maar je, als jij met je platbodem daar lag te profianderen, dan was er toch wel een kampenaar in de buurt. Nee, want ik had altijd haast. Oh ja, nee, dat kan ik me voorstellen, Ik had altijd jou. haast, want je zat met die stroom van de IJssel. <laughs> ja, je zat met die stroom van de IJssel. Ja, dus je moest en snel door. En dan moest door. ik verder worden. Dan moest ja. ik uh, uh, richting Friesland. ja. Ja, ik zal even, zal ik het, ja, ik, ik, het, nou, ja dat is, ik weet het natuurlijk wel, ja, want het leuke van dit programma is, en dat echt, dat, dat gaat mij ontzettend aan het hart, hoor, ook, uh, Bernard, dat, dat vind ik echt heel erg mooi aan dit programma, is dat de, mensen hebben verstand van de raarste dingen. Mensen, nou, neem jou, wat, wat uh, je had een platbodem. Ja. En ben je, ben je, betekent dat dat je ook weet ik, veel schipper was? Of dat je ook in de zeevaart of in de, in de binnenvaart zat? Of, uh... Nee, gewoon plezier. Voor. Ah, voor de plezier. Maar wat deed je voor beroep? Ja, dat deed ik voor beroep? Fotograaf was ik. Nou, fotograaf. Nou, kijk. weet je, Maar dat is, dat, dat is dus heel leuk dat er in Nederland... op donderdagnacht zoveel mensen wakker zijn... die verstand hebben van, van alles en nog wat. Jij weet alles van sluitertijden en belichting en... Uh, uh, uh, 400 ASA-rolletjes en dat soort dingen. Dat weet jij allemaal? Zo, zo. Ja, ik zo, roep ook maar wel een term. Zo. Dat deed jij ook. Ja, nou, dat is wel weer waar. Maar goed, maar jij, jij weet er waarschijnlijk meer vanaf. Jij weet, jij weet nog veel meer dan, dan ik. En ja, zo, ik had het beter vertellen, te ja. En ja. zo is het. Dat, dat vind ik echt prachtig, dat er zoveel mensen... zijn. Iedereen heeft zich gespecialiseerd in iets anders. En het mooie van dit programma is ook, het is nog eens van Max. En dan is het gericht ook nog op iets oudere mensen... die dus meestal jaren van ervaring in een bepaald vakgebied hebben. En sommige mensen weten alles van timmeren... en andere mensen weten alles van de gezondheidszorg. En hopelijk zijn er mensen die alles van treinen en wieren ook weten... En bellen naar 0800-1121. Maar in dit geval uh, hoef ik niet op te roepen... of iemand het verhaal van de koe in de toren in Kampen kan vertellen. Want dat, ja, dat weet ik zelf wel natuurlijk. En dat vind ik dan een beetje jammer... want mensen zitten al uren naar mij te luisteren. En dat vind ik al heel verdrietig voor sommige mensen. Maar dit verhaal kan ik me natuurlijk niet uh, aan me voorbij laten gaan. Maar ik heb nog geen echte uitleg voor nee, je. Nee, daar komt-ie. Ja, komt je komt -ie. hebt een aantal verhalen over Kampen. En ja. die hebben uh, vaak hebben ze te maken ook met Zwolle. En de strijd van vroeger tussen, uh, tussen de Zwollenaren en, en, uh, en de Kampenbevolking. Ja, het ligt dicht tegen elkaar aan. Hè? Ja, precies. En daar zijn. En vroeger was dat natuurlijk, nu is Kampen toch iets kleiner dan Zwolle, inmiddels, maar vroeger waren het uh, twee rivaliserende handelsteden. Ja. En uh, werd er altijd een beetje gespot met uh, dat de, de Zwollenaren waren gierig. En uh, daar is ook nog een heel verhaal over dat ze geld gingen tellen en dat ze daar blauwe vingers aan overhielden en dat ze daarom de blauwvingers vingers lieten. En de Kampenaren die hadden eigenlijk uh, een beetje het verhaal dat ze, nou, nou ja, niet, uh, het was niet dat ze een beetje dom waren, maar wel soms een beetje uh, naïef. En die naïviteit die heeft een aantal uh, verhalen met zich meegebracht. Volksverhalen, uh, daterend uit kampen. Die noemen wij de kamperuien. Kamperuien? De kamperuien. En dat heeft weer een heel verhaal dat, dat je misschien wel kent... want dat circuleert ook in honderdduizend vormen. Maar dat is het verhaal over dat men uh, soep ging maken met, uh, met uien. Ja. En vervolgens zijn iedereen vroeg of ze er iets in deden... en dan heel trots zeiden dat ze toch zulke lekkere soep konden maken... met alleen maar een ui. Ah, oh, god, wat ik vind het een mooi verhaal. Ja, nou, zo, zo zijn er veel verhalen over de kampenaar. En ja. een van de verhalen is dus dat er mos groeide op de kampertoren. Ja. En uh, dat ze toen op het lumineuze idee kwamen om een koe omhoog te hijsen. om het mos van de toren af te eten. Ah. En dat, dat ze er dat pas later achter kwamen dat het misschien niet heel intelligent was. om dan het touw waarmee ze die koe omhoog hezen om dat om snack te doen. Want tegen de tijd dat de koe boven in de toren was... duurde het maar heel lang voordat hij eindelijk het mos ging opeten. Want die koe die was natuurlijk hartstikke dood. Ja. En dat heeft, dat heeft een beetje te maken met, dat, ja, met de soms wat naïeve insteek van de kampenaar. Maar het mooie is wel, je hebt uh, ieder jaar... en toevallig was vandaag volgens mij de eerste... heb je weer de kamperui dagen... Ja. Het is een beetje verbasterd naar de uitdagen, want het is natuurlijk één grote braderie geworden. Oh, ja, ja, ja. Dan staat de hele binnenstad gezellig vol met kraampjes. En dan er, er is altijd een ja. thema. En oh, de knusheid en gezelligheid en middenstand. En dan wordt dus aan het begin van dat seizoen, wordt er een, uh, een koe, wordt er, uh, en dat is niet een echte koe, want zo naïef zijn nee, we in nou nee, ook ik weer ook niet. Al, dat ik ook ja, maar dan wordt er zo, een soort ge, geplastificeerde melatonomine, nou, in ieder geval uh, een, een koe die gemaakt is van weerbestendig materiaal, wordt ja. de, in de toren gehezen en die hangt daar dan leuk voor de, voor de toeristen en... Uh, ook voor ons kampenaren om ons te herinneren aan uh, ja, dat we soms zijn. Ik heb het als altijd van... heb ik het nooit meer kunnen waarderen, omdat ik het ook eigenlijk niet begreep, omdat ik het doorvaart was. Is. Ja, maar nu denk je iedere keer als jij die koe ziet, denk je nou, dat is ook grappig. Dat doen ze leuk, denk je dan? Ja. Ja. Dat denk ik wel. Uh, dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Uh, ik ga binnenkort eerst even naar Kampen, omdat jij zegt uh, dom en Zwolle uh, was niet ja. zo dom. Nee. Maar uh, Kampen heeft toch wel de, de hoge school voor uh, uh, het evangelisme, hoe heet het? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. nee, er hebben een hoop scholen gezeten en er zit nu inderdaad uh, zit daar nog steeds een... Uh, een opleiding, maar, maar ja. niet, niet heel veel meer. Bernard, ik moet afsluiten, want uh, er zit iemand te popelen... om het nieuws van vier uur voor te dragen. Het leuk een met je gesproken te hebben. Eh, helemaal insgelijks. Tot de volgende keer, Bernard. Oké, okay, Daar. Nou, De vraag van de koe is beantwoord. De andere vragen kun je beantwoorden via 0800-1121.